Het paard en de ezel Er was eens een oude hut bij de rivier, waarin een man woonde met zijn paard en zijn ezel. Ha! Vandaag was het zo'n lange dag. Ik ben zo moe. Waarom ben jij zo moe? Ik ben degene die alle zware last moet dragen. Jij draagt alleen onze baas. Ah, kom! Op, stop met klagen en ga slapen. Slaap lekker. Wat de ezel zei, was waar. Elke morgen nam de wasman de gewassen kleren naar de nabijgelegen dorpjes... en bracht vieze was mee terug om te wassen. Omdat hij ver weg moest, reed hij zelf op het paard... en liet de ezel al het zware wasgoed dragen. De arme ezel had inderdaad een zwaar leven... Heeft u was vandaag, meneer? Oh, goed dat je er bent. Mijn broer kwam gisteren met zijn vrouw en kinderen. Er is meer dan genoeg was om gedaan te worden. Geen probleem, meneer. Ik zal alles morgen klaar hebben. Bedankt. Heeft u was vandaag, mevrouw? Ah, Henry, mijn kleinkinderen zijn gekomen voor de feestdagen. Ze spelen de hele dag en maken hun kleren zo vies. Ik moet zeggen dat je wel heel veel vuile was krijgt om te doen. Geen probleem, mevrouw. Ik zal alles morgen klaar hebben. Heeft u was vandaag, mevrouw? Oh, ik deed wat schoonmaak gisteren en al mijn gordijnen hebben een flinke wasbeurt nodig. Kun je ze alsjeblieft morgen klaar hebben? Geen probleem mevrouw. Ik zal alles morgen klaar hebben. En zo ging de wasman van deur naar deur om al het wasgoed voor de dag te verzamelen. Het leek wel of iedereen een feestje of mensen op bezoek had of schoonmaak moest doen. Hij laadde alle was... Op de arme ezel. Oh, er is veel te veel wasgoed vandaag. Ik weet niet hoe ik dit moet balanceren op de rug van het arme beest. Ik moet naast hem lopen en het in de gaten houden. Ik wil niet dat er ook maar iets op de grond valt. Dus in plaats van op zijn paard te rijden, liep de wasman naast zijn ezel. De arme ezel had veel moeite met lopen. Zijn lading was zo zwaar dat hij bang was te vallen. Het werd steeds heter op de dag en de wasman was moe. Jeetje, het is zo'n hete dag en al dat lopen maakt me moe. En dat op een dag waarop we zoveel werk moeten doen. Maar we moeten absoluut even gaan rusten. Paard. Hey, wat is er? Alsjeblieft. Vandaag is mijn lading zo zwaar dat ik denk dat ik mijn rug zal breken. Hm. Help me alsjeblieft het te dragen. Vandaag rijdt de baas niet eens op je. Wil je alsjeblieft wat van mijn lading nemen alsjeblieft? Zeer zeker niet. Mijn werk is om de baas te dragen. Jouw werk is om de lading te dragen. Duidelijk en simpel. Huh? Mijn arme vriend. Het spijt me erg, maatje. Ik had nooit zoveel lading op je moeten doen. Waarom deed ik niet wat ervan op het paard? Het spijt me. Maar ik weet zeker dat je begrijpt... dat we de goede oude ezel wat rust moeten geven vandaag. Ik verdien het, mijn vriend. Als ik eerder vandaag niet zo egoïstisch was geweest... dan hadden we de lading kunnen delen... en had ik alleen maar de helft moeten dragen. Maar omdat ik zo gemeen was... is het mijn eigen schuld dat ik het nu allemaal alleen moet gaan dragen. Dus je ziet dat het altijd beter is om het werk wat er is te delen. Om onze vrienden te helpen...